12 uur. Dit is Radio 1 met Kille en plach. Goedemiddag, de site Publix, waar kolok klokkenluiders anoniem informatie kunnen achterlaten, is vandaag van start gegaan. Maar hoe veilig en hoe anoniem is het? Dat bespreken we zometeen onder meer in lunch. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Goedemiddag, nieuw schilderij van Van Gogh ontdekt. Geen aanval op Syrië als Assad chemische wapens inlevert, zegt John Kerry. En PVV demonstreert tegen werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Verspreid over het land vallen wat buien, mogelijk met onweer, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking, flinke buien, kans op onweer en veel regen. En ook dan wordt het hooguit 17 graden. Op een bungalowpark in het Drentse dorp Schoonlo zijn de lichamen gevonden van een man en drie kinderen. Meer details heeft de politie niet bekendgemaakt, maar alles wijst op een gezinsmoord. Onbekend aantal mensen heeft vanochtend een mail gekregen waarin een man aankondigt zichzelf en zijn drie zoontjes om te brengen. De man schrijft dat hij zijn zakelijke en relationele problemen niet langer aankon. De vier lichamen werden vanochtend gevonden op het park De Warme Bossen, zegt de politie. We hebben nog wel geprobeerd te reanimeren, maar helaas, de hulp kwam te laat. En zodra we alle familie hebben gesproken en hebben geïnformeerd... dan gaan wij bekendmaken hoe oud ze zijn en waar ze vandaan komen. Zijn we anders dan? Zonsondergang bij Montmajour. Een nieuw schilderij gemaakt door niemand minder dan Vincent van Gogh... en ontdekt door het gelijknamige museum in Amsterdam. Van heeft het in 1888 gemaakt, in de tijd dat hij ook de zonnebloemen schilderde. Jeroen Wielaert kreeg uitleg bij het schilderij van onderzoeker Louis van Tilborg. Hij schilderde een landschap met uh, steeneiken. Een typische uh, boom uh, voor uh, de streek, voor het mediter Mediterraanse uh, terrein. En dat zien we manifest op het schilderij tegen een zonsondergang die reflecteert op dat landschap. Links zien we een, uh, een ruïne van de abdij uh, die op die heuvel ligt...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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is op bezoek in Engeland. Tijdens een persconferentie die zojuist is gehouden, hield hij opnieuw een vlammend betoog voor ingrijpen in Syrië. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Nou, toch geeft Kerry Assad nog een kans hè, om het onheil af te winden. Ja, Assad in principe, in theorie, zegt Kerry, uh, kan een aanval op Syrië voorkomen. Wat moet hij dan doen, zegt Kerry? Nou, dit was zijn antwoord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 Tegelijkertijd hoor je Kerry zeggen dat hij niet gelooft dat dat zal gebeuren. Want zo stelt hij, ja, Assad heeft al zijn geloofwaardigheid verloren. Alles wat deze man zegt en beweert, moet je met een korreltje zout nemen. En als je dat dan hoort, dan impliceert het eigenlijk dat Obama alle besluit heeft genomen over een aanval. Ongeacht de stemming in het Amerikaanse congres later deze ja. week. Ja, en daar werd Kerry ook specifiek uh, naar gevraagd. Hè. Gaat Obama hoe dan ook aanvallen? Nou, hij zelf laat dat nog in het midden. Vandaag zijn die eerste debatten in het Amerikaanse parlement. Obama wil eerst de route via het Congres en de Senaat bewandelen. En Kerry zegt: Obama heeft nog geen beslissing genomen. Uh, Ik kan tell you that if the vote had been different, the president would have made a different decision at all. I think he was thinking about the best way to proceed and he made his decision about the best way to proceed. Ja, Kerry zegt: we hebben ook gezien wat er hier in Groot-Brittannië is gebeurd. Hè? Het Lagerhuis stemde twee weken geleden. Tegen militair ingrijpen. Kerry begrijpt de twijfel hier en in Amerika. En vandaar dat Obama er de tijd voor wil nemen om het Amerikaanse parlement te overtuigen. Tegelijkertijd zegt Kerry: We zijn ervan overtuigd dat Assad verantwoordelijk was voor die gifgasaanval op 21 augustus. So the evidence is powerful. And the question for all of us is: What are we going to do about it? Turn our backs. Have a moment of silence waar een dictator kan met impuniteit de rest van de wereld... dat hij gaat retalieren voor zijn eigen criminele activiteit... omdat hij is gehouden. Het risico van niet acteren is groter dan het risico van acteren. Ja, dat bewijs is zo krachtig, zegt Kerry. Het risico om niets te doen, hè, dat risico voor Syrië... maar ook voor de hele wereld, ja, dat is veel groter dan als we wel ingrijpen. En als je hem zo hoort, ja, dan krijg je toch wel de indruk... dat in Amerika hoe dan ook zal aanvallen. Maar ja, je ziet dat die retoriek, hè, de volumeknop van Kerry... een tandje omhoog gaat. En als je weet dat hij vanmiddag zelf het Amerikaanse congres toespreekt... en morgen de Amerikaanse Senaat, dan begrijp je wel waarom. Want hij gaat natuurlijk zijn best doen om het Amerikaanse parlement... ervan te overtuigen dat ingrijpen noodzakelijk is. Correspondent Arjen van der Horst. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Centraal Bureau voor de statistiek maakt traditioneel... een week voor Prinsjesdag de economische balans op over dit jaar. Of over het jaar ervoor, moet ik zeggen, 2012. Peter-Hein van Mulligen van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor soort jaar is 2012 geweest? Nou, 2012, om het maar eerlijk te zeggen, was niet zo'n best jaar. De economie is toch weer ruim een procent gekrompen. De werkloosheid liep fors op. En vooral dat laatste is natuurlijk een groot probleem voor de Nederlandse economie. Ja, wat lopen we mis eigenlijk door die crisis? Daar lopen toch een aardige groei mis. Die uh, 1, ruim 1 procent moet u zich bedenken, dat is toch 6 miljard euro die we met z'n allen minder verdienen. En dat is een behoorlijke som geld. En uh, ja, daardoor heeft de overheid ook minder inkomsten. En uh, ja, nemen ze maatregelen die, uh, ja, die iedereen even plezierig zal vinden. En dan ga je al snel kijken naar de buren. Hoe doen die het dan? België en Duitsland. En van Duitsland weten we het, want die doen het een stuk beter. Ja, zowel in Duitsland als België gaat het toch wat beter met de groei. Maar ook de consument heeft het daar duidelijk een stuk beter. Die uh, heeft de afgelopen jaren toch meer verdiend. Uh, terwijl in Nederland het inkomen alleen maar achteruit is gegaan. En dat zie je ook weer terug bij de consumptie. Nou heeft de crisis, uh, wordt vergeleken met de jaren tachtig. Um, dat heeft u al eerder gedaan. Z zijn er overeenkomsten inderdaad? Je kunt wel zeggen dat de verschillen eigenlijk groter zijn dan de overeenkomst. In de jaren tachtig uh, was het in het begin veel pijnlijker, uh, de crisis de eerste paar jaren, maar ging het daarna ook weer snel voorbij. Want de, uh, en de, de, hier... de klappen waren harder. De, de, de werkloosheid nam sneller toe bijvoorbeeld? Ja, dus de economische krimp was, uh, duurde twee jaar achter elkaar en hier uh, hadden we het in, uh, was het georganiseerd nog in één jaar. Ook de werkloosheid liep inderdaad een stuk sneller op, kwam toen boven de 10% uit. Maar na drie, vier jaar was het uh, ergste leed wel ge weer geleden. En groeide de economie niet meer. En, uh, ja, nu duurt het al jarenlang. Uh, en, en is er op dit moment nog steeds geen sprake van een groei... ten opzichte van voor de crisis. Want welk punt uh, wordt vanuitgaan? 2008? Is dat het moment? Of... Ja, 2008 is het, het laatste jaar van voor de crisis. Hè. De crisis, financiële crisis begon toen in september 2008. Dat is nu precies vijf jaar geleden. Dank u wel, Peter Hein van Mulligen van het CBS pvv leider Wilders heeft vanochtend bij de Roemeense ambassade gedemonstreerd... tegen het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Oost-Europa. Hij had een grensbord bij zich en met daarop de tekst... geen toegang in het Nederlands en in het Roemeens. Nederland moet op grond van EU-afspraken per 1 januari volgend jaar... de grenzen openen voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Ons land heeft hiervoor al maximaal uitstel gehad. Maar Wilders vindt dat niet genoeg. Nou, het was een heel uh, uh, net uh, gesprek. Kees Wilders... Een actie, een bord, de boodschap mag duidelijk zijn. Is hij ook begrepen? Ja, hij is zeker begrepen. We zijn net naar binnen geweest en met een diplomaat gesproken. en een brief overhandigd voor de Roemeense minister van Arbeid. waarin nog ja. een keer staat waarom wij vinden dat je geen Roemenen en Bulgaren per 1 januari zonder vergunning toe moet laten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze waren het niet uh, met ons eens, uh, uh, maar ze hebben de boodschap wel begrepen. Ja, minister Ascher spreekt op ja. dit moment met de gemeenten over de komst van Oost-Europeanen. Wat vindt u, want hij zegt, wij moeten dit probleem eerlijk bespreken in Europa. Is dat een duidelijk verhaal van hem? De minister Ascher heeft eerder al geroepen van iets van kolen oranje... of in ieder geval, uh, we moeten uh, voorzichtig zijn, uh, want de problemen worden groot. En Ik heb toen gezegd, dat zijn krokodillentranen als je niet het lef hebt. En ik verwacht ook niet minder, ik accepteer ook niet minder van deze minister Ascher dan dat hij eind van de dag uh, naar u toe komt en zegt... Uh, ik heb met de Roemenen gesproken, ik heb met de wetters gesproken... En ik ga de grenzen gewoon gesloten houden. Maakt me niet uit wat Europa ervan vindt. Maakt me niet uit wat de Roemenen willen. Ik zet uh, deze grensbord, de met mannen met snorren... en de indrukwekkende petten ernaast uh, bij de grens. En wij houden de grenzen gesloten. Het kan niet zo zijn dat Nederlandse werknemers uh, in de bouw... in de transportsector, waar dan ook een baan kwijtraken... of uh, een van die 700.000 werklozen geen baan vinden... omdat Nederland wordt overspoeld met honderdduizenden Roemenen en Bulgaren. Dat kan niet. En ik verwacht van de minister dat die opkomt voor de Nederlandse belangen. Ja, u sluit heel erg aan bij de onderbuikgevoelens ook van een hoop Nederlanders. Terwijl er ook economen zijn die zeggen... juist die vrijheid van arbeid heeft ook ons, ons veel voordelen opgeleverd. Waarom dan toch elke keer op deze manier met grote borden... rode borden, ja. stop, halt en niet verder? Nou weet u, feiten zijn geen onderbuikgevoelens. Als ik zeg dat van de 38 zakkenrollers tijdens de Cape Pride of van de 41 er 38 Roemenen zijn... dan kunt u dat niet leuk vinden. Maar zijn dat feiten? Dat is geen stemmingmakerij, dat zijn feiten.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 Robert Geesink eindigde als vijfde in het eindklassement. Peter Sagan won de vijfde en laatste etappe. En dat was alweer de derde zegen van de Slovaak... in de Ronde van Alberta. In keer de hoofdpunten, nieuw schilderij van Van Gogh ontdekt. Volgens het Van Gogh Museum een hoogtepunt in Van Gogh's oeuvre. De Syrische president Assad kan een aanval op zijn land voorkomen. als hij de chemische wapens inlevert, zegt Amerikaanse minister Kerry. En de PVV demonstreert tegen de komst van werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Guilaine Plag met lunch. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Dit is Radio 1 en CRV lunch. Julienne Plag. Goedemiddag. de site Publix.nl is vanaf vandaag online. Een nieuw Nederlands platform voor klokkenluiders. Als het goed is, veilig en anoniem. We bespreken de site zometeen met de leden van het mediaforum vandaag. Hans Laroes en Cecile Koekoek. En verder blikken we terug op de eerste aflevering van de nieuwe talkshow van Eva Jinek. Ze werd op haar nieuwe stek allervriendelijkst ontvangen. Oh, wat een applaus! Dat is heerlijk, heerlijk. Even wennen aan mijn nieuwe tafel. Goedemiddag allemaal, welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Ja, en aan het eind slaakt dus ook nog een diepe zucht van opluchting. De teller staat weer op nul bij de Nationale Nieuwsquiz. Gregor Christiaans uit Bussum is de eerste kandidaat straks deze week. Dit is Radio 1. Lunch. Een paar weken geleden maakte in het Mediajournaal al bekend dat het eraan zat te komen. Publix, een site waar iedereen anoniem documenten kan lekken naar de media. Op Telegraaf en Elsevierna wordt het initiatief gesteund door bijna alle grote Nederlandse mediabedrijven. Ik praat erover met Corine de Vries, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er al iets binnengekomen? Vraag ik me dan ja, ja, ja? Het is inderdaad al het een en ander binnengekomen, zagen wij. En dat dan gericht aan de Volkskrant? of... Uh, gericht aan... Uh, dat weet de je volkspans. natuurlijk niet, wij, dan kunnen, meer. wij kunnen ook zien dat andere media het ook hebben ontvangen. Okay. En er zitten uh, onder andere ook wel voorspellingen over het uh, naderend einde der tijden bij. Maar uh, van alles. Dus uh, ja. het belangrijke hiervan is dat je ziet dat het werkt. En ook die eerste gaan jullie nauwkeurig natuurlijk onderzoeken. Uiteraard, ja. <laughs> Begrijp ik. Goed, er is vandaag veel aandacht uh, voor in de media. Ook is de kritiek te horen. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter die is ja. op zich positief over Publix. Maar heeft wel zorgen over de veiligheid. Luister even mij. Ja, ik ben heel erg blij dat Publix eh, er is. En dat er zo'n initiatief wordt genomen. Ik vind ook het samenwerken van de media enorm goed. Uh, waar ik me zorgen over maak is of uh, de beveiliging voldoende is geregeld. En dan gaat het een klein gedeelte over de techniek. Maar ook voor een groot gedeelte worden bronnen genoeg... ...bij de hand genomen om uit te leggen hoe je dingen wel en niet moet doen. Het simpelweg zeggen, zorg dat je geen sporen achterlaat, is echt onvoldoende. En daarnaast is het heel erg ongelukkig dat de servers in Nederland staan. Als ik de AIVD zou zijn, weet ik nu wel waar ik mijn aandacht op zou moeten richten. Hij zegt ook dat bij het lekken door Snowden gebruik is gemaakt van screenshots. En dat is veiliger. Mensen die gaan lekken, die lopen het risico te veel handelingen te gaan verrichten. Bijvoorbeeld op hun werk, waardoor ze al heel veel sporen achterlaten. Wat vindt u daarvan? Ja, um, ik snap de kritiek, maar uh, die hebben we ondervangen. Um, mensen die naar uh, publix.nl uh, gaan, die zijn natuurlijk dat is te zien uh, voor eventueel voor werkgevers. Maar we gaan widgets plaatsen bij uh, diverse van de betrokken uh, media, worden, waardoor uh, iedereen die bijvoorbeeld naar de Volkskrant-site gaat of een deel van het bezoek van de Volkskrant-site uh, ook doorgeleid wordt naar publix. Dat is uh, althans dat zo lijkt het, zo ziet het eruit. En uh, daardoor is, neemt het bezoek aan Publix enorm toe, waardoor het uh, uh, ja, heel moeilijk is te zien wie er nou daadwerkelijk uh, op uh, Publix is, uh, is gaan kijken. Uh, plus, uh, als, zodra je naar Tor gaat, het beveiligde deel van de site, dan uh, ben je op geen enkele manier uh, te achterhalen. Jullie weten zelf ook niet wie iets mailt? Nee, uh, Publix heeft geen zicht in wie de wie, er, uh, wie de klokkenluiders zijn. Uh, überhaupt niet over uh, uh, gelekt wordt, want het gaat op een versleutelde manier naar de ontvangende uh, krantenredacties. Uh, nee. Dus extra en, uh, zaken om het dan media. goed te onderzoeken natuurlijk. Uh, Baan de ja, Winter hij... zei ook, van die server staat in Nederland. Dus dan ik, hoe dan ook al ja, ik een ik AIVD. Kan daarbij het... komt. Ik ja? weet niet hoe hij daarbij komt, want ik. Uh... Hij is onderzoeksjournalistiek of ja. Dus ja, Hij zal het wel het, weten, het, denk het ik dan. Klopt niet. Uh, in ieder geval, ik zit in het, uh, in het bestuur van, uh, van de stichting Publix. Ja. En ik heb geen idee waar de servers staan. Het zijn meerdere servers. En ik weet dat ze niet in Nederland staan, maar op allerlei andere plekken. En ik wil ook niet weten waar die servers staan. Want dat maakt natuurlijk het systeem extra veilig. Ja. Nee, dat is. Want als ze wel in Nederland staan, dan kan een IVD er natuurlijk sowieso bij. Ja, maar nou ja, wat ik al zei, wij weten niet nee. waar ze staan. Ze staan op diverse plekken. En stel dat uh, achterhaald wordt uh, waar de servers staan en die worden in beslag genomen, dan nog kun, kan de AIVD dat niet, uh, niet kraken wat er is verstuurd. Want ten eerste bewaren wij het materiaal niet. Het wordt alleen maar do uh, doorgesluist. Uh, plus het is versleuteld en kan alleen maar ontsleuteld worden door uh, de journalisten die, uh, die de code hebben. Okay. Ja, ik ben niet technisch genoeg om te weten of het dan helemaal veilig is of niet, maar dat, uh, daar ga ik vanuit. Nou, het is en... uitgebreid in ieder geval ook getest. Uh, wij hebben het laten onderzoeken door Least 40 dat is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in uh, penetratietests. Dus die, uh, ja, en die hebben ook uh, aangegeven dat het een veilig systeem is. Dus daar gaan wij dan vanuit. Okay. Ander bezwaar nog. Adjunct eindredacteur van het onderzoeksprogramma Argos, Huub Jaspers, die ja. vindt dat mensen nooit digitaal gevoelige informatie moeten lekken. Maar hij heeft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 Ik vind het juist heel goed dat heel veel media meedoen. En het is aan de, aan de klokkenluider om te besluiten... bij welk medium um, hij zijn materiaal uh, terecht wil laten komen. Um, Want dat kan diegene aanvinken of zo? Ja, je kan, uh, je kan als aangever aanvinken... Uh, naar welk medium je wil lekken. En daar, daar kan je dus uh, een eigen keuze in maken. En uh, die media die het ontvangen... die kunnen ook zien welke andere media het ontvangen hebben. En die kunnen dan vervolgens besluiten om gezamenlijk op te trekken... en tot onderzoek on, uh, over te gaan... Uh, maar dat, dat hoeft natuurlijk niet. Maar ik vind dat wel ook een, uh, een sympathiek deel van, het, uh, van ja. het initiatief. Maar is de werkelijkheid niet vaak dat juist media proberen elkaar de loef af te steken... om te kijken wie er als eerste is en wie het dus ja, maar goed kan brengen? Wij moeten op uh, de Volkskrant heeft, een, uh, heeft hele goede onderzoeksjournalisten in dienst. Uh, die moeten zichzelf bewijzen en die moeten zorgen dat klokkenluiders uh, hen kiezen om naar te lekken. Um, uh, ja, dus uh, als, je, als je als Argos niet meedoet, dan heb je dat loket in ieder geval afgesloten. En ik ben het er natuurlijk mee eens dat ook uh, lekker via een envelop of uh, in een parkeergarage, dat kan nog steeds ook bij de Volkskrant, maar uh, dit is een andere manier. Dus het is een van de vele loketten en postbussen die er mogelijk zijn uh, ter ondersteuning van de onderzoeksjournalistiek. Ik dank u wel, Corine de Vries, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. en dus een van die initiatiefnemers van klokluidersplatform Publix. Graag gedaan. Gisteravond zond de Vlaamse VRT de eerste aflevering uit van een serie over Albert II. De, de serie geeft een smeuig inzicht in het aantreden van voormalig koning Albert. en de relatie met zijn zoon Filip. Gisteravond was dus het eerste deel. Ik zorg ervoor dat jullie er allemaal goed uitkomen. Zeker Filip. Denk je dat het gemakkelijk is voor een vrouw? om in het publiek bedrogen te worden door haar man? Ik ben al die jaren blijven glimlachen voor u... Twee korte fragmenten waren dat van de serie. We hebben even gebeld met de Vlaamse royalty-deskundige Jan van den Bergen. Hij was een van de adviseurs voor de serie. Maar heeft het eerste deel niet af kunnen kijken... omdat hij het een monsterlijke karikatuur vindt. Van den Bergen vindt dat de Belgische royals worden neergezet... als boeren met slechte pruiken en pakken uit kringloopwinkels. Een opmerkelijke uitzending gisteren van Hart van Nederland. Het was een special over de zoektocht naar de verdwenen broertjes Ruben en Julian in mei van dit jaar. De verdwijning was dagelijks groot in het nieuws, omdat veel mensen hielpen bij de zoektocht. Broertjes werden uiteindelijk doodgevonden in een afwateringsbuis. En er was veel te doen over de rol die de media hebben gespeeld. Televisiecamera's volgden de zoektocht naar de jongetjes op de voet. In de SBS special van gisteravond stond het politieteam Hollands Middencentraal. De agenten en rechercheurs die bij de zaak betrokken waren. Dit was een, uh, een reddingsopsporingsactie, uh, die zijn weergeloosheid niet kent binnen de politie. Iedereen stond ook klaar. Bernard Jens van de politie Hollands Midden, goedemiddag. Ja, goedemiddag Het is overigens de politie Midden-Nederland hoor. Midden-Nederland. Oh, dat is natuurlijk allemaal nu uh, met de nationale politie ingevoerd. Is goed? Maar op zich zie je het niet vaak, hè? Dat politieagenten zo persoonlijk hun verhaal vertellen op televisie. Nee, dat klopt. Nee, Het, het komt eigenlijk niet zo vaak voor. Uh, ik moet u zeggen dat we er ook uh, niet zo vaak aan meewerken. Uh, toen dit allemaal voorbij was, best wel veel verzoeken... ook zelfs nog toen bliep, best wel veel verzoeken... van verschillende media gekregen om hier iets mee te gaan doen. Ja. Nou, en waarom SBS? Plopend. Nou, dat is ook een van degenen die gewoon bij ons geweest is en gekomen is. En we willen graag uh, met u dit maken. Uh, ziet u dat zitten. We hebben gesproken, even gekeken de manier waarop ze het wilden doen. En dat leek ons wel een, een, een integere manier. En dat is de reden waarom we meegewerkt hebben. Is er interne discussie over geweest of je dit nou wel of niet moet doen? Ja, we hebben het zeker met elkaar uh, over gehad. Uh, omdat, ja, zoals ik al zei, we dat doen we normaal gesproken niet zo snel. Uh, maar dit had wel heel Nederland bezig gehouden. En zeker de manier waarop uh, zeg maar, we het besproken hebben, hoe het in beeld zou komen hebben we toch het besluit genomen, overigens ook in overleg met de, de beide families, om het te doen. Waarom vond u het belangrijk om te laten zien dat rechercheurs ook gevoel hebben en dat het ook mensen zijn? Nou, ik denk zelf dat het, dat het wel eens keer goed is om zeker maar dit soort heftige onderzoeken... om ook eens een keer de andere kant te laten zien. En, en nou, in deze, zeg maar, docu-achtige serie uh, kon je echt zien uh, ja, dat je natuurlijk ook goed met mensen te maken hebt die het moeilijk hebben in bepaalde omstandigheden en die voor uh, uh, keuzes gezet worden uh, om iets wel of niet te doen Nou, het leek ons uh, gewoon goed om dat eens een keer te laten zien ja, Op zich weet je dat toch? Ja, dat een rechercheur ook gevoel heeft Het is ook waarschijnlijk een man of vrouw vaak met familie Ja, nou het is wat u zegt uh, maar uh, dan is het misschien toch ook wel eens een keer goed om dat uh, zichtbaar uh, te maken laten... ja. Ja. Heeft iedereen meegewerkt, alle agenten en rechercheurs die bij dit onderzoek betrokken waren? Uh, ja, eigenlijk iedereen uh, die we gevraagd hebben, uh, uh, uh, die hebben meegewerkt Sommige mensen die waren wel een beetje uh, wijvelend. Zei, ja, uh, moet ik dat wel wat niet doen, want je moet toch iets van jezelf uh, uh, blootgeven. Je moet toch iets privés vertellen, hoe je erin zit. En, maar uh, ja, dat ging best wel op een natuurlijke manier. En uh, al deze mensen, uh, ja, die hebben vrijwel meegewerkt. En iedereen is ook tevreden over het resultaat? Kijk, voor zover je tevreden te kunt zijn, ik denk dat het op een, een integere manier is neergezet. Zonder uh, borstklopperij, maar wel even laten zien, jongens, waar word je mee geconfronteerd? En, en, en wat doet het ook gewoon met de politiemensen? Uh, uh, hè? Nou, denk ik dat het op een goede manier is neergezet, absoluut. Is er nou reden om, om dit vaker te gaan doen bij onderzoeken die nou ja, heel Nederland bezighouden? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, en wij zullen het ook als politie midden-Nederland uh, zeg maar dit niet als standaard gaan invoeren om dat te doen. Uh, het vergt best wel uh, behoorlijk wat. Uh, en niet iedere zaak, zou ik maar zeggen, leed zich daar ook voor. Dus nee, ik denk het zeker niet. Niet alle familie zal het willen, denk ik. Nee, en dat ook niet. Wat dat betreft beschouw ik dit gewoon als een uitzonderingszaak. Dank u wel, Bernard Jens van de politie. Wat was het? Midden-Nederland. Zeg het Midden-Nederland, Midden-Nederland, dank u wel. Goed zo. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 9 september 1987 werd AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn ontvoerd. Het verhaal kennen we allemaal. Heijn is op dezelfde dag nog vermoord door Ferdi Elsas... En werd pas veel later, nadat uh, Elsas was gearresteerd, gevonden in de bossen bij Doorwerd. Maar lange tijd leefden de familie en de politie in de overtuiging dat hij nog in leven was. Er werd ook losgeld betaald. Maar toen daarna elk contact met de ontvoerders uitbleef, deed de vrouw van Gerrit-Jan Heijn deze emotionele oproep op radio en televisie.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 Uiteindelijk mocht het dus niet baten. Ferdy Azals werd op 6 april 1988 gearresteerd. Na in februari een slijter betaald te hebben met 250 euro uit de serie van het losgeld. In hoge beroep is hij in december 1988 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en TBS. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hans La oud-hoofdredacteur van de NOS... en nu voorzitter voor de Raad voor de Journalistiek... en Cecile Koekoek, hoofdredacteur van de VARA-gids. Vandaag voor het eerst. Welkom dus. Dank je. Aan beide natuurlijk, maar speciaal aan de Cecile Koekoek. <laughs> uh, morgen dan verschijnt uh, de nieuwe rids, de VARA gids, de VARA-gids... met Zeker. een column van jouw hand. Ja, ja, ik schrijf elke week een column over sport. Ja. En waar gaat hij nu over het wielrennen? Ja, hij gaat nu over de documentaire van Kees Jonkin... die ik werkelijk fantastisch vond... Ik heb hem al twee keer gezien. Zelf. Ik heb hem al twee keer gezien. Ja. Kijk eens aan. Ja, het heet Klasse, Godverdomme. Staat er bovenaan. Dat is met een reden. Dus ja, niet zomaar ja, ja, ja, om even ja, ja. lekker te vloeken. Ja. Die woorden hebben we erg vaak gehoord in de documentaire. Klasse, Godverdomme, Godverdomme. en hop, hop, hop. Even terugkijken, Hans. Ja, ik moet, even moet je hem meteen tegen trekken. Hier wel. Nee, want hij staat wel op mijn lijstje, maar ik heb in, in, in het weekend ja, eigenlijk geen zin en geen tijd om een anderhalf uur lange sportdocumentaires op zaterdagavond te kijken. Dus ik ga hem nog een keer op ik een van zien. Ik mocht hem al van zien, hè? Dus ik had mogen. Altijd... Ah, Dat scheelt al. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Wat, wat sprak jou er zo in aan? Ja, de, de achterkant van het wielrennen waar je wel een vermoeden van hebt, maar wat je nu dus echt zag, de eenvoud van de jongens, van de hotels. Uh, ze zijn. Totaal, ze hebben geen idee van wat er om zich heen gebeurt, ze fietsen gewoon en uh, dat is het. Ja, want ik hoorde bij ons op de redactie juist ook wel daardoor uh, reacties van ja, ja, er is geen doping, er gebeurt eigenlijk weinig. Uh, nee, maar die veel... dopingverhalen hoef ik ook helemaal niet te horen. Ja, dat daar was wel geen geluk. Maar... Het is allemaal. Nee, ja, uh, dat vond ik juist zo dat fantastisch een aan. Afwijking, ja. Dat wij ja. altijd op zoek gaan naar iets dat niet deugt. Terwijl... Ja. Ik denk wel, als ik het zo hoor, wat ik ervan gelezen heb overigens... vond ik ook interessant, want je kon blijkbaar zien... dat Robert Geesting plotseling van positie ja, was veranderd. Zeker, dus dat hij ja. nou echt een knecht was geworden. En het zat vol met dat soort dingen. Ja, maar heel subtiel. Dus, het was puur registreren. Ja, ja. En dat is ja. heel mooi. En ik... Kees Jonkind heeft zichzelf weggecijferd. En dat verdient ook applaus. Geen documentairemaker in beeld. Kijk, heel goed. Dat, dat stond niet in de column, maar dat heb je bij deze nog ja. even, <laughs> nog <laughs> even kunnen, kunnen zeggen. Wij praten zo meteen door in het Mediaforum. Onder meer over Publix, waar we het over hadden... en de eerste talkshow-aflevering van Evelienek. Maar eerst gaan we naar het laatste nieuws luisteren.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 De Syrische president Assad kan een luchtaanval op zijn land voorkomen... door zijn chemische wapenstoven handigen aan de internationale gemeenschap. Dat heeft de Amerikaanse minister Kerry gezegd. Wel zei hij dat de kans klein is dat Assad gehoor zal geven aan zijn oproep. Kerry is op dit moment in Londen en hij herhaalde dat de VS Assad verantwoordelijk houdt... voor de gifgasaanval in Damascus op 21 augustus.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 We gaan verder met het mediaforum met Cecile Koekoek... hoofdredacteur van de VARA-gids en Hans Larousse... Van de Raad, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, uh, Publix. Klokkenluiders die krijgen een uitlaatklep. in Nederlandse media, de NOS, RTL, Volkskrant, Trouw... heel veel andere berichten er ook vandaag uitgebreid over... dat uh, klokkenluiders geheim gegevens kunnen leggen... dat het veilig is, dat het anoniem is. Goed initiatief, Cecile. Ja, maar ik dacht wel meteen, uh, onderschatten ze het niet. Want ze krijgen natuurlijk heel veel meldingen binnen. En die moeten ze, dat zijn ze verplicht, allemaal even serieus uh, behandelen. En ik hoorde net uh, Corinne de Vries al zeggen dat ze... Voorspelling van het einde ja, der tijden, ja, maar precies. moet je dat ook serieus gaan uh, nou, onderzoeken? er is natuurlijk wel een geschrift in zijn. Er zullen ja. heel ja. veel meldingen zijn vanuit uh, rancune of uh, roddel, ja, klappen. Zeker omdat het anoniem is. Ja, ja. die ja. moet je allemaal even serieus nemen, anders... Uh, heeft het initiatief geen zin. Want? Nou, kijk, ik, ik vind het wel interessant, een aantal dingen. Um, het is eigenlijk voor het eerst dat de journalistiek... in iets groter dan, dan, dan de kring van zomaar een enkeling... zich afvraagt wat je in de digitale wereld kan. Hoe je, hoe je bronnen moet beschermen. Want journalisten zijn daar vrij slordig in geweest en vrij naïef eigenlijk. Um, het idee dat, je, dat, je, dat, dat die media gaan samenwerken vind ik ook wel interessant. Maar ik denk zelf daar ben ik een beetje bang voor, los van, van wat, wat jij net zei... over dat er allerlei zonderlingen natuurlijk ook hun stukken daar komen plaatsen... is dat de echte klokkenluiders misschien juist terugschrikken... voor iets dat zo groot is. Ja. En ik ben, als je een klokkenluider bent, ben je meestal uh, ja, een einzelganger in je eigen organisatie, met een zeker wantrouwen tegenover van alles. Dus ook tegenover de media. En ik denk dat klokkenluiders die echt stukken hebben... zoals bijvoorbeeld Snowden dat ook heeft gedaan... dat die eigenlijk op zoek gaan naar niet per se zelfs een organisatie, maar een journalist... of misschien twee journalisten die je kan vertrouwen... en dat ze die benaderen. He, dat, ja. dat, dat, dat moet misschien nog wel veel ingewikkelder gaan... dan, dan, dan, dan, dan Publix nu doet. Dus ik, ik ben een beetje bang... maar ik denk dat we dit soort initiatieven moeten afwachten... Uh, dat zo'n site als deze, die zo heel massaal oogt... He, met de media, allemaal... Uh, die, je kan eens weliswaar aanvinken, maar goed, dat, dat doet er niet zoveel toe... maar dat, dat, dat juist echte klokkenluiders er bang voor zijn... Mm. dat hun stukken bij allerlei, op allerlei plekken komen binnen die media... Maar waar ze ze niet willen. Je moet wel even bekendheid geven nu, ja maar we staan er ook dat gebeurt nu. Kijk, wat ik wat dus had gekund, maar ik weet niet of dat een goede oplossing is... is dat die, die media samen met z'n allen wel... dus deze software zouden hebben ontwikkeld. En blijft vooral Brenno de Winter en zijn maatjes vragen... om de boel te hacken en te kijken waar de gaten zitten. Maar dat je... Je dus dat niet naar buiten toe een gezamenlijk project van maakt, ja, ja. maar dat je het op websites doet. Kijk, ik heb een voorbeeld, ik heb een aantal jaar geleden ook de NOS geadviseerd om dat zo te doen: van de Zweedse radio. Die, die, die hadden dus hun eigen software ontwikkeld en eh, ook op, op dezelfde manier, maar die hadden specifieker voor, of die hadden er speciaal voor gekozen om dat niet met z'n allen te doen, omdat ze denken: ja, mensen die dit doen vertrouwen ons, want de Zweedse radio heeft een hele goede naam. Maar de kans dat een klokkenluider naar de Zweedse radio was gegaan, was misschien weer wat minder. als er op die site ook nog afgevinkt kon worden. Uh, nou ja, wat je allemaal nog maar meer. Hebt nog aan dagbladen en, en, en omroeporganisaties. Dus ik, ik, ben, ik vind het een goed initiatief. met een aantal kanttekeningen. Veiligheid is heel belangrijk. Um, en ik denk dat je veiligheid nog veel serieuzer moet nemen... sinds NSE en al die registraties ja. die je opstelt en laat uitvoeren in Nederland. Nou ja, als jij even zo'n informatie zou kwijt willen... zou je dan denk ik pak een site of zou je nee, dan toch zo'n ouderwetse persoon. brief... een post... Dat en... is mij. Ja. ja. Je ja. weet als klokkenluider niet bij welke persoon het terechtkomt. Je weet wel, je, he, je kan kiezen welk medium, maar niet de persoon. En vertrouwen win je toch vooral via persoonlijk contact. Ja. En dat massale ervan, zeg maar, qua, geloof jij wel dat er... Samengewerkt gaat worden? Nou, dat hangt erbij. Kijk, er zullen wel projecten zijn waarin je samenwerkt. En er zullen andere projecten zijn. waarbij eh, volgens mij de deelnemende partijen. juist eh, in een soort race met elkaar terechtkomen van wie gaat er het eerst ja, aan de haal. Ja. Welke dat is ja, natuurlijk je journalistiek. Dat, dat is ja, wel, toch? heel ja. logisch. Dus als iemand, laat ik zeggen, zes uh, media aanvinkt via die site is er dan ergens iemand die dat gaat verdelen? Of gaan ze met z'n zessen eh, ja. tegelijk aan het die werken? Of krijg je achter. groepjes van twee en drie? Ja. Dat dus dat is wel lastig. Maar ik vind ook dat je, dit soort initiatieven... daar moet je niet te cynisch over zijn. Ik vind het wel interessant om te kijken wat het oplevert. Ik ben een beetje bang dat, dat dit, uh, laat ik zeggen, een poosje... Uh, ja, leidt tot het opdoen van ervaring, dat er uiteindelijk gekozen wordt om het toch anders te doen meer individueel. Maar ja, als het dan ook zijn functie heeft gehad, is het ook goed, toch? Ja, dan nou, ja, weet je wel. Goede onderzoeksjournalistiek. Ja. Ja. Ja, je moet juist experimenteren om dan van de experimenten te leren. Uh, maar die massaliteit, of die massiviteit eigenlijk... Altijd, vindt, lijkt mij op dit moment een probleem. En ik denk dat het op dit moment vooral zonderlingen aantrekt... met alle respect, zeg ja. ik, in plaats van echte klokkenluiders... en een echte klokkenluiders toch echt op zoek zullen gaan... naar die ene journalist ja. van wie ze denken, ja, die vertrouw ik... Daar wil ik mijn informatie wel kwijt. Ik ben ook benieuwd of je het inderdaad gaat horen als een groot verhaal komt. Of dat dan via of het publiek ja, ja, precies naar buiten is gekomen of niet. Ik denk, dat, ja, ik denk dat de organisatie er belang bij heeft in de komende tijd om te laten zien... dit hebben wij ja, gekregen. Gistermiddag, even Jinek weer op de televisie, vijf maanden een break gehad en nu is ze terug. In de nieuwe talkshow blikt ze niet meer terug, wat ze voorheen op zondagochtend deed, maar ze blikt juist vooruit op de week die gaat komen. En de gasten gisteren waren, gisteren waren Maurits Berger, Marleen Veldhuis, Siebrand Buma en Anna Drijver. 175.000 mensen uh, hebben gekeken. Tussen vijf en zes smiddags is het wel iets... Ja, voorheen waren de plantage was bijvoorbeeld ook iets is dat waar jij wel de televisie voor aanzet ja. ja maar inmiddels is het tijdstip zondagmiddag vijf uur zit niet meer in mijn uh, rituelen maar misschien komt het nu wel terug want nou ik ja, vond dat Eva, het die erg zei goed het deed vrijdag want moeten we natuurlijk ja, weer even ja, ja, ja, komen ja, ja. in de systemen van ja, mensen ja. Ja. ja je hebt wel met plezier uh, gekeken zeker ja. Ja, Hans ja, LaRouche, je was fan van het eerste uur, mag ik toch wel zeggen? Nee, dus... ik ben geen fan. Uh, nou, ik, vind daar een goede nee, ik ben nooit fan van iets. Okay. Ja, van Ajax misschien, maar dat is tegenwoordig ook heel moeilijk. En hm, dat um, klinkt dan niet maar... goed, maar je hebt nee, maar van vond het begin wel... van de kwaliteiten van ik Eva gezien. Ik vind er gezien. een talentvol iemand. Ja. Ik uh, heb me gisteren wel vrolijk gemaakt, op, uh, even op Twitter. Ik heb niet het hele programma gezien, maar... Er waren tientallen, honderden opmerkingen van mensen... die precies aangeven hoe het beter moest. Het ligt dit, tafel dat, uh, shot dit. Ze mocht niet vooroverhangen. Ze mocht geen pen van staan. Dus heb ik oh, vrolijk echt? gezegd waar ik nog voor formulaten kreeg. Want dat mag dan niet. Uh, dat Nederland nu be behalve uit 16 miljoen bondscoaches... ook bestaat uit 16 ja, miljoen e eindredacteuren ja. en 16 miljoen regisseurs. Maar wat ik eigenlijk vind is dat zo'n programma moet moet wel de tijd krijgen. Enige tijd voordat je ziet... wat is nou het karakter? Hoe worden de gasten gekozen? He, dat geldt ook voor het programma van Humberto Tand. Dat is ja. in één keer, of iedere dag. Daar kan je iets sneller oordelen. Dit programma moet, moet, moet, moet een beetje op weg. Kijk, ik, ik, heb, ik heb met name dat stuk gezien... waarin die meneer over spierziekten sprak. En dat vond, ik, dat vond ik, ja, ja. Dat is authentiek. Dat vond ik uh, een bijzonder moment. Ik vond dat hij dat goed vertelde. Um, is het onderscheidend ja, genoeg? Ik, nou, dat, het is heel moeilijk om heel onderscheidend te zijn... want zoveel gasten zijn hier niet die interessant zijn. Het is dezelfde vijver, dus het zit hem vooral in de stijl. Dus Eva zal een bepaalde stijl moeten ontwikkelen... die ze al wel heeft, hoor, om, om zich te onderscheiden van anderen... Het is in ieder geval een vrouw. Dat is ja. al uh, ja. onderscheidend. Waren er niet uh, tweets ook die zeiden van... waarom zit ze in één keer als, achter een desk... en kunnen we haar niet helemaal als Eva in de stoel zien... zoals ja. ze bij WNL zat? Ik heb de tweets niet in de gaten gehouden. Ja, goh, ik geloof dat zal er vast wel, wel geweest zijn. Er zullen ook wel mensen vinden die, dat ze de haar rood moet verven... of zwart of wat dan ook. Dat, dat zal wel. De tafel was te hoog. Maar de essentie is dat zij een stijl ontwikkeld... en de redactie uh, samen met haar uh, uh, bepaalde keuze maakt... Want ja, Buma dan van het CDA. Dan denk je, god, daar hebben we weer zo'n usual suspect. Je weet van tevoren wat hij gaat zeggen. Je weet van tevoren dat het een regeltje op op 101 teletekst. Daar moet je dan zien doorheen te breken. En dat is ja. in zo'n programma moeilijk. Ze deed wel de best door ja, een beetje te Ja, ze deed zeker de best. Zeker de best. Dat is goed. Uh, maar ik, ik, ik vind, dat geldt voor meer pro programma's. Eigenlijk moet je je kaartenbak weggooien... En op zoek gaan naar andere mensen uh, die minder voor ja. de hand ligt. En dan kom je bij zo'n meneer van die spierziekte uit. En dat geeft zo'n programma uh, ja. een, een ander karakter. Want uh, uh, Jean-Pierre Gelen, tv recensent die schreef... Van, we hebben nu uh, door de weeks heel wat talkshows... maar ik geloof dat er uh, van vrijdagavond tot zondag wel tien talkshows zijn. Twee dagen van Cecil. Er zijn ook veel. heel veel kranten. Ja. Ja, okay, maar... ja, maar zolang er mensen kijken, ja, het is een beetje een dooddoener. Maar dat is, uh, dat is toch... Ja, 175.000 is nog niet echt veel, maar ik denk dat dat wel meer wordt. Het moet wel iets hoger kunnen ja. natuurlijk. Ja, de ja. vantage trok in ieder geval rond de 200.000, dus er zal ja. wel iets meer. Ja. Mensen kijken zitten. ook wel om te zien hoe ze het doet. Ja. Hè, om te oordelen, om erover te kunnen twitteren, zeker als iemand zoveel aandacht krijgt. Maar jij vindt het niet bezwaarlijk dat er weer een talkshow komt en dat het... Nou ja. Nee. Ook de hoop aan talkshows nee. dus op die manier. En volgens mij is het voor een, voor een show als dit, voor een, voor een programma als dit, is het wel een goed moment aan, aan het eind van de zondagmiddag. Um... En kijk, het verschil moet hem vooral zitten in de, laat ik zeg, de gast die je, die je uitnodigt... En de, en de sfeer die je in zo'n uitzending creëert. Want ja, in een talkshow zullen altijd drie of vier stoelen zijn... zal altijd een tafel staan of een bank of wat dan ook. Ja. Dus uh, Ja, het genre is beperkt. Um, ik vind de zondag een redelijk logisch moment... de zondagmiddag voor, voor, voor, een, voor een programma als dit. Dus dan maakt het aantal maakt me niet zoveel uit. Als het programma boeit, is het goed. En dat zal het niet altijd doen en soms wel. We gaan naar Amerika. President Obama die houdt dinsdag een toespraak over mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Maar voordat hij dat doet, is er nog een mega media offensief. Hij geeft aan zes Amerikaanse televisiestations uh, een interview. NBC, ABC, CBS, Fox, CNN, ook het publieke PBS. Dat is hier echt ondenkbaar, toch? Ja, ik kan hem niet zoveel bij voorstellen. Nee, nee. Is dat een, een overdaad aan om maar de steun te krijgen? Of zeg je van nou, dat, dat zal ongetwijfeld wel. gaan werken in Amerika, wat denk jij? Dat denk ik niet. Nee? Nee. nee. Mensen denken: hebben jullie ik al meer. gezien? Ja, ik heb al gezien. Ja. Denk jij ons? Nou, ik weet het niet. Kijk, de, de Amerikaanse president is echt iemand anders dan de Nederlandse premier. Dus in Nederlandse omstandigheden zou het nooit kunnen. Een premier die naar zes programma's tegelijk gaat. Hier willen ze hem denk ik al graag hebben. En als er nog vijf andere programma's waren geweest, hadden die hij waarschijnlijk ook gezegd: laat hem maar komen. Maar de andere vraag is: helpt het? Um, en ja, je zit in een land dat. Um, en hij, hij zit met een, met een groot probleem. Hij, hij heeft te maken met de erfenis van Bush. Dus het land is oorlogsmoe. Maar hij heeft ook te maken met zichzelf. Hij is eigenlijk niet zo geloofwaardig meer. als een president die, die, ja, die, die militaire actie wil ondernemen. En hij is aan slijtage onderhevig. Um, Ik heb het gevoel, Cecile. Dat het een ja, beetje. Ja, Obama wordt misschien alleen maar meer door zoveel nu op televisie te verschijnen. Ja, maar hij heeft zichzelf klem gezet. Het ja. is de enige manier op die die op dit moment heeft om nog te proberen... Uh, de steun van congres uh, en, de, en de steun van de publieke opinie te krijgen. En ik denk dat je wel zal zien dat die steun zal groeien... maar ik denk dat het heel tricky zal zijn... ik denk dat, dat het heel moeilijk zal zijn... om, om, om ja, zeg, die meerderheid uh, in, in ja. congres en in, in, in bevolking binnen te halen. En dan heeft hij wel, en misschien dat die programma's er morgen aan bijdragen... het presidentschap, zijn presidentschap, redelijke schade toegebracht. Daar ben ik wel... Uh, bang voor dat dat gebeurt, ja. Ik ben ook wel benieuwd als je naar nou die interviews zou gaan vergelijken. Want uh, op zich hebben die omroepen best een verschillende signatuur. Hoe conservatief ze zijn, of juist pro- of ja. anti-Obama. Of je dan gewoon 20.000 keer dezelfde antwoorden van Obama krijgt. Of dat nee, dat wel denk echt... ik wel. Dat wordt ook allemaal afgesproken. Kijk, Obama is heel goed in speech. Hij heeft heel goede speechschrijvers. Dus dat betekent dat hij in dit geval een aantal zinnen in zijn hoofd zal hebben. En die zinnen zal je overal terugzien. Dat framen, en, dat gaat natuurlijk ook. Ja, schicken. en dus het, dat kan ook weer wel een risico zijn. Want als je het zes keer dezelfde zin ziet. Hoewel de Amerikanen niet uh, naar zes programma's tegelijk kijken. Maar hoe, als je zes keer dezelfde zin ziet dan lijkt die zin die in het begin nog mooi was... Lijkt een beetje aan inflatie onderhevig. Dus dat is ook nog een probleem. in zitten in zitten misschien. Ja. Ja. Ja. Eén enkel woordje ja. wat hij dan anders doet om, uh, om te kijken. Gaan jullie een van de twee terugkijken? Of, niet? of iets van een van de zes interviews even bekijken? Zo oh, er zal ongetwijfeld ja. heel veel binnenkomen. Ik, ik, ik, ik weet niet of het hier wordt doorgegeven onmiddellijk live. Het zal wel de Amerikaanse uh, ontbijt. Het is wel iets wat, uh, wat ik even opzoek. Ja. Ja. Ja. Maar Doen het, het kan op de zenders ook wel binnen. En anders moet je een leuke column over Ja. Mag ik jullie beiden danken in ieder geval voor vandaag. Hans Larouche en Cecile Koekoek. Dank jullie beiden. Graag, Graag gedaan. Zometeen gaan wij de Nationale Nieuwsgrije spelen. Nieuwe week, nieuwe kans, nieuwe prijzen. Mm. go MUZIEK oh, oh. Begging you not to go, oh, oh, oh, oh. Not to go oh, oh, oh I am begging you not to go oh, oh. Go oh, oh, oh, oh, oh. I am begging you not to go. NCD deze week. Tired Pony met I'm Bang You Not To Go. We gaan een nationale nieuwsquiz spelen met Gregor Christians uit Bussen, 46 jaar en gecertificeerd olijfolieproever. Zo is het. Welkom. Dank je. Fantastisch. <laughs> Doe je dat dan ook de hele dag door het liefst? Nee, dat zou wat overdreven zijn, maar ik geef veel um, uh, presentaties en workshops en masterclasses okay. over olijfolie. Hoe ben je daarbij gekomen ooit? Nou ja, het is mijn vak. Ik ben eigenaar van een uh, horkegroothandel en in okay. mediterrane producten. En dan vind ik dat je wel wat moet weten over je producten. En dit is fantastisch. Ja. Echt heel mooi. Hoeveel soorten zijn er ongeveer? Zal Net zoveel het als dat er wijnsoorten zijn. Ontelbaar. dus eigenlijk. Ja, precies. Ja, en altijd weer anders. Ja. Nou ja, vroeger dacht ik olijfolie is olijfolie. Nee, maar als je nee, alleen al nee. kijkt in de supermarkt, zat ook al één stelling. En ja. dat is waarschijnlijk nog niet eens de echte lekkere olijfolie. Ik, daar ik zeg daar niks over, dat, maar dat komt in de buurt. Ja, zie je, dat dacht ik wel. Zullen wij de Nationale Nieuwskurs gaan spelen? Zeker. We gaan uh, eerst beginnen om jouw nieuwsfactor vast te stellen. Ja. Werkgeversvoorzitter Wintjes roept de Eerste Kamer op komende week... ...voor het pensioenakkoord te stemmen. De Nationale Nieuwsquiz. Het kabinet zegt zelf voortdurend dat het beseft... Politieke spelletjes. Dat het met de Eerste Kamer zaken moet ja. doen. De Kamer van de wijze vrouwen en mannen. En dat ze maar dat wordt dus heel hebben. moeilijk om arm deze akkoorden. Als het kabinet voortdurend zegt we willen wel zaken doen... Daag vlak is dan het probleem. Kijk naar de pijnen. Maar wij hebben gelijk en het moet zoals wij dat willen. De voorman van VNO-NCW, Bernard Wintjes, riep de Eerste Kamer gisteren in het programma Buitenhof op de moeizaam gesloten akkoorden tussen werkgevers, werknemers en het kabinet niet weg te stemmen. Welk akkoord sneuvelt volgens Wintjes mogelijk helemaal als de Eerste Kamer de pensioenplannen van het kabinet zou wegstemmen? Het pensioenakkoord. Nee, dat is het sociaal akkoord. Wintjes noemen het sluiten van het sociaal akkoord en het energieakkoord gisteren een wereldprestatie. En de pensioenplannen zijn onderdeel en moeten dus zeker ook daar deel van blijven uitmaken. CDA-leider Siebrand Buma reageerde op Wintjes in het programma Jinek. Hij noemde Nederland de zieke man van Europa. En van welk land neemt Nederland daarmee het stokje over, volgens Buma? Ja, Griekenland. Nee, het is Duitsland. Ach. Helaas, Buma vindt dat het kabinet de impasse... door de ontbrekende steun in de Eerste Kamer moet doorbreken... door zijn pensioenplannen wel degelijk aan te passen. Revanche, we gaan naar vraag drie. Ja. En daarvoor moet u <lacht> even luisteren naar een fragment. Ik heb dat, dat boekje met de prijsverlagingen. En, uh, nou, ik ga thuis rustig kijken. Kip was er in het voordeel en van alles. Dus dat, uh, ja, dat neem ik dan. Valt het u mee of tegen? Ik weet het eind nee, voor Nou, dan vond ik er mee, hoor. <lacht> Albert Heijn start vandaag met een nieuwe prijzenoorlog. Tegen welke andere supermarkten richt de actie zich vooral... volgens Topmans van der Laan? Uh, de Lidl. De Lidl is goed. De Duitse supermarkt wilde geen commentaar geven op de nieuwe prijzen, prijzenslag... maar liet wel weten Albert Heijn te bedanken voor het compliment. <laughs> Hoeveel producten verlaagde Albert Heijn vandaag in prijs? Duizend. Duizend, klopt inderdaad. Naast de prijsverlagingen gaat de supermarkt dit jaar... ook het nieuwe AH Basic huismerk uitbreiden... van 140 naar 400 producten. Voor de volgende vraag gaan wij wederom naar een fragment... en dan wil ik weten wie er aan het woord is. Ik, ben, uh, ik heb ja, zelf heel veel gezwommen, dus zwemmen is leuk. En nou ja, het is leuk om in de grachten te zwemmen. Wie is dit? Ja, nee, pas. Achternaam kom je ook niet op? Nee, nee, nee. nee? Marleen Veldhuis. Ja, dat ja, heeft een redelijk Tuurlijk. herkenbare stem, ja, ja. hè? Ja. Ja. Zoals was een van de BN'ers die gisteren meedeed aan de, de City Swim in Amsterdam. Ja. Naast Veldhuis deden onder meer Pieter van de Hogeband... en Erben Wennemars ook mee aan die zwemtocht. Um, met die City Swim wordt geld opgehaald voor welke ziekte? Voor uh, de spierziekte. En nu wil je natuurlijk de afkorting Die weten. drie letters wil ik graag horen, ja. Ja. Uh, ik doe even een gok. Uh, a dat is een bedrijf volgens mij, ja, precies. ALS was het. Ja, ik moest schokken geweest. van je als ik het niet wist. Ja, dus, ja, nee, klopt. Het heeft wel anderhalf miljoen euro opgeleverd. Ja, nee, dat, dat is, is op zich mooi. het belangrijkste. Ja, ja, ja. Ja, precies. We hebben nog één vraag te gaan. In dit geval gaan we op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen we? Het is uh, één woord. Dus Eén woord, wat bedoelen we? Eén okay. woord, ja. ja. Dus je krijgt verschillende aanwijzingen. Zodra je denkt te weten, zeg je stop. Ja. En dan uh, mag je het goede antwoord geven. Vier. Door mij wordt het weer nachtwerk. 3. De vorige keer verpeste een Nederlander mijn feestje. 2. Ik won het van de Turken en de Spanjaarden. 1. Nou, Ik werd gisteren aangewezen als gastheer van de Olympische Spelen in 2020. Tokio. Tokio ja. is inderdaad het, uh, het goede antwoord. En die, uh, dat verpeste de Nederlander het feestje, dat had ermee te maken... Um, dat in 1964 voor het eerst judo op programma stond. En Anton Geesink verpeste toen het feestje voor de Japanners... door goud te winnen okay. in de open klasse. Dus, en uh, Madrid was onder meer ook in, in de runnen, naar de Spanjaarden. Ja, um, ja factor ja. van drie...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 Het CDA is intern hevig verdeeld over het al of niet steunen van de pensioenplannen. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes voerde gisteren de druk nog extra op... door zijn oproep om de pensioenplannen echt wel goed te keuren. Want zonder pensioenplan verdwijnt het sociaal akkoord in de prullenbak. Maar volgens de CDA Tweede Kamerfractie zijn de plannen ondoordacht en politiek schadelijk. Moeten de senatoren in de Eerste Kamer akkoord gaan met de plannen? Of heeft de Tweede Kamerfractie gelijk en moet het plan eerst verbeterd worden? De stelling dus, het CDA in de Eerste Kamer moet de pensioenplannen van het kabinet steunen. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis en dat kan op nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. Stemmen kan natuurlijk via de site www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. Gregor Christians, Wij gaan de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz. 90 seconden ga ik zoveel mogelijk vragen stellen. En uh, als ik de vraag heb afgesteld, dan kun je het goede antwoord geven. Als je het niet weet, zeg je pas. En dan geef ik het goede antwoord en gaan we snel door. Klaar voor? Zeker. Succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. John Kerry zei gisteren. in welke stad. dat de VS mogelijk toch zullen wachten. op de VN-veiligheidsraad. met het besluit over Syrië. Pas. Parijs. Welk Europees land kiest vandaag een nieuw parlement? Noorwegen. Is goed, wie won gisteren de US Open bij de dames? Serena Williams. Is goed, welke acteur is zaterdag benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Rut, Leeuw? Rutgehouden. Is goed, twee dieven van wat werden gisteren aangehouden terwijl ze zaten te slapen naast hun buit? Pas. Koper, welke portefeuille had de opgestapte Curaçaose minister Navarro? Uh, justitie. Is goed. Veteranen van de oorlog in welk land zijn zaterdag voor het eerst herdacht tijdens de India-herdenking in Roermond? Korea. De Korea is goed. Hoeveel exemplaren van de 1 miljoen gratis droomboeken zijn dit weekend al afgehaald? 300.000. Is goed. Hoe heet de Duitse politicus die onder vuur ligt omdat hij zijn werksters zwart betaald zou hebben? Pas. Steinbruck. Waar werkte de 26-jarige moslima die is geschorst omdat ze een gevaar zou zijn voor de nationale veiligheid? Schiphol, Marge Zee. Schiphol is goed, ja. Hoe heet de nieuwe premier van Australië? Abbott. Is goed. De goksite boekjesbingo.nl krijgt een boete van 100.000 euro... van de kansspelautoriteit op welk eiland is de site gevestigd. Curaçao. Curaçao. is goed. Welke stad koos Sergei Sobyanin gisteren als burgemeester? Mos Moskou. Is goed. Wie is naast Maria Cornelissen kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks bij de Europese verkiezingen? Bas. Bas Eickhout. Welke sport komt terug op het programma van de Olympische Spelen in 2020? Borsten. Is goed. De Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit bezoekt vandaag een Arnhemse discotheek omdat welk dier daar gehouden wordt? Hai. Is goed. De Miss World-verkiezing is na protesten van conservatieve moslims verplaatst naar welk Indonesisch eiland? Bali. Is goed. Welke organisatie is vorige maand voor 7 miljoen euro aansprakelijk gesteld vanwege de onterechte bemoeienis met een gezin? Organisatie. Ik vond het moeilijk verstaan, hè? Ja. Ik zit me echt aan te ja. kijken. Van, wat zeg je? Ik zal nog één keer stellen. Welke organisatie is vorige maand voor 7 miljoen euro aansprakelijk gesteld vanwege de onterechte bemoeienis met een gezin? Pff, eh, jeugdzorg. Raad voor de kinderbescherming. Ach, nou ja. Ik heb nog de kans gegeven. Maar ja. dat ging toch helemaal niet slecht? Nee, nee het tweede gedeelte was, was prima. Ja. Aanzienlijk beter. Ja. 13 vragen goed beantwoord. Dat vermenigvuldigen met drie. Het is jammer dat de ja. gewoon niet al te hoog was. Want daardoor kom je op een score van 39 punten. Um, twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Kan ik in ieder geval geven. Een mooie lunchradio en een lunchmok. Een lunchbox. Ja. En eind van de week spreken we elkaar wellicht. Maar ik we moet ook realistisch zijn. Wie weet, zijn, nee? ja, precies. ja precies. Heel erg bedankt in ieder geval, Kregel Christians, voor het meedoen. En al die flessen olijfolie die ik. Ik neem ze weer mee, ja, ja. Nee, hoor, dames en heren. Dat u niet denkt dat dat echt het geval is. Zeker niet. Straks het tweede deel van onze werklunch. Op maandag dan volgen wij ondernemers in het buitenland en hun succes. Zometeen gaat het over stroopwafels. zo. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof. ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Wie ben ik? Wat doe ik in dit leven? De zinloosheid van het leven? Dit is de dag, een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Ik denk dat als je ook een jaar geleden kijkt naar de financiële situatie van Griekenland... dat je moeilijk kon volhouden dat het land het zelfstandig zou redden. Met boeiende verhalen van gewone mensen. En ik kwam thuis, ik voelde mij heel alleen en er was niemand thuis. En ik dacht, ik wil nu mijn computer aan en ik wil op Facebook. En vonkende meningen. Je vindt dit geen gestoorde dame, maar een interessante normaliteit. Zometeen van twee tot half vier in Dit is de dag. Radio 1.